Even afwachten wat de bedoeling is. Eigenlijk zouden we zouden naar het raadhuis, uh, raadhuiszaal zouden we komen geloof ik. Daar hebben ze een uh, gemeentelijk debat over de verkiezingen natuurlijk. Over de stemmen van 21 maart. Maar de verbinding er nog niet tot stand gekomen. Dus ik neem maar dat hier stop wordt gedraaid straks. Nee, we verwachten wel op verbinding. Ik hoop nog wel ruis. Nou goed, we wachten af. Misschien draaien we gewoon even een plaatje. Dat is misschien een aardig idee. En uh, dan zullen we zien hoe dat afloopt. Oh ja, hè? Wat zeg je? Praat in de microfoon. Nee, maar niet kwalijk. Ik dacht nog niet dat we in de lucht waren. Ja, we zijn in de lucht. Gezellig? Ja, gezellig. Dan gaan we gewoon over plakken er nog even een, uh, een stukje aan vast. Ik ben heel benieuwd hoe de uitzending straks gaat worden. Ja, en of we er iets van leren. Eerst maar even muziek. shock machine. Dit is, zo. Dit is CFM Zandvoort uh, vanuit uh, de studio, waar nu uh, momenteel live het lijsttrekingsdebat uh, uh, lijst, plaatsvindt uh, in de gemeente Zandvoort. Wij schakelen over enkele seconden live over naar het uh, gemeentehuis van Zandvoort. Tot uh, 12 uur zullen wij live zijn met het uh, lijsttrekingsdebat en uh, aanstaande maandag zullen wij het live, live zijn vanuit de kop.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 Ja. Dank u wel. Ja, ik moest even twee uh, tellen wachten. Hè, dus ik kon niet zo snel uh, gaan. Het is hetzelfde uh, systeem als tijdens de gemeenteraad. Ja, daarom, daarom, daarom, daar dus, weet uh, daarom wacht ik ook even. <laughs> maar daar ja, wordt er niet gewacht. Oh, ja, twee seconden wachten. Uh, de vraag GBZ is eigenlijk... Uh, als er wijkers zijn die zegt... Uh, nou, we willen niks. Hoe reageert GBZ daar dan op? Oh, ja. Lijkt me erg logisch. Dan niet. Als mensen niet willen, dan niet...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 Koper, neem me die kwalijk, alsjeblieft. Ik, uh... Ik begrijp heel goed dat Sociaal Zandvoort en de Partij van de Arbeid overeenkomsten hebben. Zandvoortse voornamen bijvoorbeeld en achternamen. Um, Koper is de naam. En geboren getogen hier in Zandvoort. En we hebben natuurlijk jaar en dag een parkeer.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 het goedkoopste is een plaats aan te wijzen, dan hoef je alleen maar te bestraten. En als je zegt, maar dat is een te grote plaats, ga gaan liever stapelen, dan moet je maar gestapeld iets, iets verzinnen. En, maar eh, dat mensen daar hun auto's kwijt kunnen. Wellicht dat je een bus moet laten rijden, dat uh, gebeurt in steden ook. En, uh, en als je over een plaats nadenkt, zit dat in de, in de lengte richting van je, je belangrijkste winkelstraat. Want met mooi weer gaan mensen lopen. Dank dat u was, wel, mevrouw Koper, PvdA.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 We krijgen net een gezeintje dat we door kunnen gaan, dus we gaan even naar meneer Kuipers, die wilde nog wat zeggen. Meneer Hendricks, meneer, Pe meneer, meneer Peters nog daar. Ja, en, meneer je Peters, wil niet bij Amsterdam horen, maar wil je dan wel bij Haarlem horen? Meneer Paap. Ik hoor niet uh, bij Halem, ik hoor bij zee. Nee, dat is duidelijk, maar...